Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zuid-Korea probeert de politie de geschorste president Yoon te arresteren. Duizenden aanhangers hebben zich bij het paleis verzameld om een arrestatie te voorkomen. Agenten zijn inmiddels dichter in de buurt gekomen, maar hebben hem nog niet gearresteerd. Een eerste poging om de geschorste president te arresteren mislukte... door de aanwezigheid van zijn beveiligers en aanhangers. Zuid-Koreaanse autoriteiten waarschuwen dat mensen die de arrestatie van Joon nu in de weg staan... kunnen worden opgepakt. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de Russische president Poetin geen vrede wil. In een interview met Nieuwsuur zegt ze dat de Europese Unie er alles aan moet doen... om te zorgen dat Rusland zijn doelen niet bereikt. De oud-premier van Estland waarschuwt al jaren voor naïviteit ten opzichte van Poetin. Ze zegt dat de oorlog pas voorbij zal zijn als Rusland stopt met de bombardementen... en zijn troepen terugtrekt. In een huis in Rotterdam waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten aan de gemeenteraad. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. Vanwege de explosies in het huis is sinds 2 januari gesloten. Ook is de toezicht rondom de woning aangescherpt. PSV heeft zich ter nauwe nood geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker... Vlak voor tijd stonden de Eindhovenaren nog met 3-1 achter tegen Excelsior. In de 97 e minuut maakte PSV de gelijkmaker en kwam er een verlenging. Uiteindelijk won PSV met 5-4 van Excelsior. De amateurs van Noordwijk wonnen 1-0 van Barendrecht en staan dus ook in de kwartfinales. En AZ schakelde Ajax uit door met 2-0 te winnen. Het weer vannacht is bewolkt en valt er wat motregen. Ook kan het mistig zijn, de temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden.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 I'm trying to sleep but I'm trembling inside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 Van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Bloesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band. Oh, de drummer speelt een break zij voelt in de hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke bende. Pieter Schil, echt een leuke Echt een leuke fan. Just a hand Do you